Ja, luisteraars, goedemiddag. Even naar dienstmededeling mededeling. Er, uh... er zijn hier wat technische probleempjes waardoor Niels de reclame uitblijft. Uh, als ik straks uh, dat toch nog voorbij zie komen, zou ergens gaan in het uur. Want ik denk dat de uh, tijd een beetje verschoven is allemaal. Natuurlijk niet helemaal in orde. Maar in ieder geval, als het Niels nog voorbij komt op mijn scherm, dan, uh, dan krijgt u het alsnog te horen. Uh, wij gaan eerst maar even genieten uh, zoals u gewend bent na de klok van 1 uur van een stukje uh, cabaret. En dan doen we dit keer met Paul van Vliet en uh, het gaat allemaal over Arie. Uiteindelijk is het allemaal niks. Ga maar een spaatje van je. Spaatje. Een man in mijn drinken, Max. En dan maar spaarwater. Dat je lief hebben nog zo van me komen dat je het laffe zweet van Druipstengrotten grotten gaat zappen. Spaarwater. Hé hey Max, ik mag niet meer drinken, ik mag niet meer roken en niet meer werken. Je mag dat doen. Je weet, ik heb een leuke zaak, een garagebedrijf van de Peugeot. En dat zijn aardige automobielen. Maar die klanten maken je hartstikke gek.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 Dan een beetje buiten lopen, want dat zeggen ze ook als materie. Gaat lekker het bos in haar, je hebt er nou de tijd voor. Daar word je één met de natuur en daar word je rustig van. Rustig van het bos moet je op zondagmiddag komen. Het lijkt wel of de fabriek uitgaat. En al die paden zijn één baas, dus je loopt in de file. Goed, je zit wel niet achter een vrachtwagen, maar je blijft wel mooi hangen achter een oud vrouwtje. Want dat kan je er ook niet zomaar in het prikkeldraad te Tenminste niet, waar iedereen bij is. Oh, ga, ga je weer naar huis, je vrouw een beetje helpen in de keuken. Ook heel kalmer, kapersijners één voor één opzetten. Het is toch allemaal niks. Meer. Uiteindelijk is het allemaal niks. Meer. Thuis heb ik ook mijn zorgen. Mijn zoon, die jongen van mijn komt met hersens, havel afgelopen. Beurs gekregen, is gaan studeren. Heb alle kansen gehad die ik niet heb gehad. En nou is hij weer thuis om zijn eigen te ontdekken. <lacht> Zit de hele dag op zijn kamer, Max. Met van die afgesleten sandalen en zo'n onbespoten brilletje. <lacht> Zit hij zijn eigen te ontdekken. <lacht> Frans, kom je eten? Nee, pa, nou niet. Ik ben mij eigen aan het ontdekken. Ik zeg later, zal er maar mee uitschrijven, maar stel dat je je eigen ontdekt en dat je het tegenvalt. <lacht> en dan heb je het alles maar over verkochting van de studieduur. En daar wacht hij dan op. <lacht> Wat is dat, Max? Kocht studeren? Wat krijgen we dan? Dan krijgen we in serieus die de draagkracht van bruggen ineens eens met uitrekenen. Kom als eens een beetje met een voetje voelen. <lacht> ja, dat zal wel houden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 Twee vrouwen, dat schijnt vandaag de dag beter te gaan dan met ons, jongen. Ja, je hoeft natuurlijk niet op te passen, maar het blijft toch een vreemde gedachte voor het zingen zelf de kerk niet in. <lacht> ja, je lacht toch? Maar s'nachts, max, dan gaat het allemaal malen in mijn overspannen kop. Mijn zaak waar ik niet Mijn zoon, die jongen voor me. Al die enge dingen die je dan leest en ziet. En... Zou ik s'nachts best nog eens op willen schaven tegen moeders warme rug? Maar ik ben bang dat ik dan een lul voor mijn kop ga. En ik denk ook, blijf maar lekker liggen, meid. Jij moet morgen weer vroeg op om de wereld te hervormen. GELACH. En ik heb er respect voor ook nog een keer als ze morgen zo de deur uitgaat. met zo'n stevige stap en stensels onder de arm. Ik denk, gaat je gang met mij als je ergens doe, je dat wat dan. Van je arie moet je het voorlopig niet hebben. Maar s'nachts, joh, dan gaat het hart gaat te keren. en dan voel ik me vaak zo beklemd, joh. Dan zou ik best nog eens een keer willen bidden. Vind je gek he? Ja, Max, ik zou best nog eens een keer willen bidden. Hij moet toch weten wat de bedoeling is. Hij heeft het toch in de tijd in elkaar gezet. Hij gaat daar toch over, Max. Maar ja, Biddy joh, ik heb 40 jaar niet gebeden... voor het laatste kind aan tafel leren zegen deze spijsend drank aan. Maar zo vlucht dat erin het is het nooit. Ik kan het ook niet maken, en na naar 40 jaar rang komen zetten van... God, u spreekt hier met Aria uit de Hemsterhuisstraat. Ja, ik ben intussen verhuisd naar de gouverneur. Herinnert u zich mij nog van zei heren dat deze spijs en drank? Hij ja. is hem anders u Ik kan het niet maken. Hij is net veertig jaar van spijs en drank. Dat is toch allemaal niks, Uiteindelijk is het allemaal niks. Spijs en drank. Drank. Hé, hey Max. Ga maar een dubbele jongen. Ja, missie. Ja, Paul van Vliet was dat. Oh nou ben jij was naar Paul van Vliet geweest? Naar een live show? Nee, nee, nee. De enige waar ik uh, wel eens uh, ben geweest... dat is uh, in, uh, ook hier in Haarlem natuurlijk... Uh, in de Stad Schouwburg uh, bij Fons Janssen. Ja. Maar dat ja. is ook alweer jaren geleden. Ja, geweldig. Ja. Geweldig. Het is was dat Ja, Paul van Vliet, die, uh, ik weet niet of hij nog optreedt eigenlijk. Hij is wel uh, in de Ge tachtig geloof ja ja ja, ja, ja, ja, ja. En ook uh, hele mooie uh, liedjes... Uh, ja, beschreven. Eh, ja. Ik ga er straks even, straks even eentje opzoeken. Dus een kleine meid heb je kindervies of, of zo. Ja, zoiets of zo. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. We gaan even Glieder van de Beach Boys en dan ga ik jou ook van Les even bellen. Kijken of hij er is. Wie weet. breken er eventjes uit. En dat doen we, zoals altijd op de maandag, met Joop van Nes. Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag Joop. <laughs> ja, je vertelde me al net buiten de uitzending... dat je, je hebt niet zoveel meegemaakt dit weekend. Nee. Maar ik kan me niet voorstellen dat je helemaal niks hebt meegemaakt. Er was dus in Zandvoort eigenlijk helemaal niets te doen... wat interessant genoeg was voor mij om naartoe te gaan. Ja. En niet te zijn dat ik het ook niet gered, want ik ben weer ziek geweest. Oh, en het is nog steeds uh, uh, denk een nasleep van die hele vervelende groep. Ik heb gewoon weer koorts gekregen, hoestbuien en dat soort zaken. Ja. Daar vind ik verder niet, de overheid bij maar het, het was gewoon voor mij geen doel om eruit te gaan. Nee, ik hoor het nog aan je, want je, je praat ook nog een beetje nasaal en zo. Dus, dus... Ja, dat, dat kan kloppen. Ja, ja. ja. Nou, ik hoor ook mensen om me heen die ook, uh, ook zelf longstekingen hebben gehad en alles. Ja, ja, nou, ik ben dus weer bij de huisarts geweest. Ja. En die stond, God dat we longen schoon zijn. En uh, daar dank ik wel weer even een blote knieën voor. Want uh, ik doe het wel een beetje in mijn poep vooral om ons ja, ja. Hey, jo, maar even, uh, je bent dus nergens uh, present geweest, zeg maar. Maar heb je wel op, uh, op afstand, uh, misschien via de media, via, via, via de computer, dingen nou, kunnen dat... volgen op sportgebied bijvoorbeeld? Of? Het scoort wel, ja, het wel. wel. Uh, SV Stamford heeft uh, de eerste uitwedstrijd na de winterstop gespeeld, ja. zaterdag. Ja. En het was in uh, Amsterdam bij Robin Hood. En uh, nou, Die hebben ze gewoon geveegd. Uh, Zandvoort won met 9-0. Zo. <laughs> uh, ja, dat is, dat is pittig. Ja. Zandvoort heeft nu in, uh, in 13 wedstrijden ja. uh, 11 keer gewonnen, uh, 69 keer gescoord en maar 12 tegengekregen. gekregen. En dat zijn pittige cijfers. Ja, dat zijn dat zeker pittige cijfers. Pittige cijfers ja. Sorry? Dat zijn zeker pittige cijfers, maar dat ziet er goed uit voor het 11 al dan, toch? Ja. Of, of, of, of zijn er geen 11 in dit geval? Ja, we moeten nog van de Stormvogels winnen. Als die winnen, dan ja. worden ze, denk ik, pleitend kampioen. Ja. En over twee weken dan, uh, komt Stormvogels naar Zand voor toe. Ja. Voor hun uitwedstrijd dan. En uh, dan moet het gebeuren dat ja. de Zand moet winnen. Eén 0 is genoeg om uh, bovenaan te komen staan. Okay. En uh, eigenlijk richting kampioenschap te gaan. Wat ze, denk ik, ook verdienen. Ze hebben de sterkste uh, selectie ja. van uh, dit moment in de derde klasse. Ja. En uh, dat heeft alles te maken met uh, hetgeen wat de uh, tensioneer en het bestuur voor hebben. Dit jaar kampioen en daarna doorstomen naar de eerste klasse. Ja. ja het, het zou geweldig zijn. Ik, ik teken ervoor hoor, uh, omdat te mogen volgen en mogen begeleiden in de krant. Ja. En, uh, maar ja, dat is van later zorg en uh, ik hoop dat het lukt. Ja. Hey Joop, en, ja. en, en uh, an andere dingen heb je op afstand ook nog meegekregen of helemaal? Uh, wat? Nou, uh, ik zeg het, was eigenlijk alleen maar sport in mijn ogen. Ja. Ik heb in ieder geval zaterdag nog. In... Voor vorige zandvoort de, zandswoord... de presentatie mogen doen van, het, uh, van de uh, CSM-politieke -ar arena, zeg maar. Nee. En, um, en daarna ben ik uh, gewoon ziek naar huis gegaan. En uh, heb ik eigenlijk verder nergens mee bemoeid. Nee. Ik zag Goh... dat bas... balle... alle twee de basketbalteams. hebben alle twee verloren. Ook jammer. Ook niks aan te doen verder, maar. Uh, ja, ik ben er niet bij geweest en <tacht> in mijn ogen was er ook niet veel te doen eigenlijk. Nou, ik hoop in ieder geval, Joop, dat volgende week uh, dat jij weer wat, uh, wat meer be bestemd bent. Nou, ja, <laughs> ja, misschien, misschien vrijdag al, hè? want vrijdag kom je meestal ook in de uitzending met Henry Ruke, toch? Ja, ja, ik wilde wel even in de agenda kijken. Uh, nou ja, dat gebeurt wel wat dan de komend weekend. Ja. Uh, onder andere dan natuurlijk in de thuiswedstrijden van uh, basketbal en hockey. Ja. En in de, in de voetbal. Uh, het hockey is nog steeds zaal van hockey en dat wordt uitgespeeld. Uh, de Nicolaas School krijgt donderdag een nieuw logo. Uh, daar ben ik heel erg benieuwd naar. En er zijn nog een paar dingetjes die, die we weer gaan volgen, uh, Charlotte. Nou, helemaal mooi. Nou, dan houden wij ons aanbevolen voor volgende week, Joop. Dus, uh, ja, en ik denk dat je dan, ik weet niet of Dolly er weer terug is, ze, ze, ze denkt eraan om dan weer de, de raad op te gaan pakken. Maar uh, als Dolly er niet is, ja, dan ben ik er ook niet, want volgende week moet ik met een, met een goede vriend op pad. Uh, volgende, week die moet, die, je? Huh? volgende week maandag bedoel je? Volgende week maandag, ja. Dan maar niet ik, voor een lolletje. <laughs> ja, hij, hij zit, zit hier naast me. Hij moet naar de, die moet ook naar het ziekenhuis. Dus, uh, ja, en die, heeft, die, die krijgt een roes ergens voor, zeg maar. Dus ja, die moet, die moet ook begeleiding hebben. Want die mag dan niet meer rijden en zo. Ja, natuurlijk. Dus, ja, ja. ja. dus ja, nou ja, zo gaat het allemaal in het leven. Het ja. uh, zijn helaas niet alleen maar leuke dingen die ons, uh, ons pad kruisen. Maar af en toe moet je ook wel eens. Uh, ja. Ja. Maar ik schiet dan nog aardig en dop. naar Nou, Joop, ik wens jou in ieder geval. Ik dank je op de eerste plaats natuurlijk. Van, dat je toch eventjes uh, ons te woord hebt willen staan. En uh, van harte beterschap.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 Out in the cold and dark Cause there's not enough love To go round No, there's not enough love To go round And sympathy Is what you need, my friends And sympathy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 Was de groep Marillion met Sympathy. en dat kennen we natuurlijk allemaal van Steve Rowland en de Family Dog. Maar dit vond ik ook wel een hele mooie uitvoering. En jij hebt ook nog veel, uh, iets voor ons gevonden, uh, Orno. Dat ja. Jij zoekt jouw heil in Kate Bush. Bush. ja. Nou, ken ik dit nummer niet. House of ik, Love. Ik, ja, als ik het hoor. Ja, het zijn wel andere nummers natuurlijk die uh, meer bekend uh, zijn. Eh. Uh, Cloudbusting. W weathering Heights. Weathering Heights. Ja. Cloudbusting. Ja. Een, uh... ja. maar, maar Hounds of, of Love. love. Ik ben, uh, Hounds, of uh, yeah. Hounds of Love. Hounds of Love. Ja, Honden van de liefde. Niet... Ja. <laughs> nou ja. Als je niks met je hondjes te doen hebt. <laughs> en jij hebt een hondje dus. in the trees. Hier, komt, hier, hier ah. komt ze. Where was the child. Running in the light, Ademazel, Kate Boes, was dat met House of Love? Ik ken het nummer niet, wel een lekker nummer. Lekker wild. Ja, lekker wild. <laughs> uh, ik ben uh, dat ding van Paal van Vliet het opzoeken voor jou. Oh, komt zo meteen wel. Eerst ja, voor jou. Nou, Je hoeft er niet alles achter nou, nou, nee, te Nee, maar, nee, maar uh, ben ik ben maar rot aan het zoeken voor nummers. <laughs> uh, het liedje wat jij wilde draaien. Oh, dat ga ik nog niet draaien. dat ga ik, nee. Dan, nee, dat ga ik nog niet zeggen. Gewoon. <laughs> Dat doe ik gewoon niet. Ik, ik verklap het gewoon nog niet. We gaan eerst maar eens even kijken of, of we nog een ander leuk werkje hebben. En ik zie, ik zie trouwens oh no, op het scherm nu uh, bij mij: dat het nieuws uh, er volgens mij ergens, uh, ergens aan begint te komen. Ah, ja, het nieuws is nu aan de gang. Nou, dan gaan we, dan gaan we daar maar eerst even naartoe. Als ze geen dopingverleden hebben, ze kunnen dan meedoen onder neutrale vlag, heeft het internationaal Paralympisch Comité besloten. De Russen mogen deelnemen aan biathlon, alpine skiën, langlaufen, snowboarden en rolstoelcurling. Twee jaar geleden liet het Paralympisch Comité geen enkele rust toe bij de zomereditie van de Paralympics. Steeds minder tieners kijken op Facebook en het gebruik onder oudere leeftijdsgroepen stagneert, blijkt uit een jaarlijks onderzoek naar sociale media. De onderzoekers verwachten dat die daling doorzet. Tieners vullen zich minder thuis op Facebook omdat daar veel mensen op zitten die ouder zijn. Onder oudere gebruikers blijft Facebook nog wel populair. Het weer veel bewolking en een graad of 10. In het oosten en noordoosten kans op motregen. Later op de dag trekt een regengebied van noord naar zuid over het land. Daarna komt het flink af naar zo'n 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en vrijwel droog. En dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS-show. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Come a time So me Ja, dat was uh, Adelle. En even voor de luisteraars. Nou, het is inderdaad uh, uh, de playlist die ervoor zorgt dat het nieuws automatisch op het hele uur voorbij komt. Is een beetje van slag af. Waardoor u het nieuws zojuist uh, gedeeltelijk heeft gehoord. En, uh, maar in ieder geval ook de reclame. En daar moeten we natuurlijk aan die verplichting. Moeten wij natuurlijk zoveel daar mogelijk. Wordt voordoen. voor betaald. Ja, daar wordt voor betaald. Dus die moeten we ook langs laten komen. Ja. Dus vandaar dat u net zo rond de klok van half uh, twee de reclame voorbij hoorde komen. In plaats van om, uh, om één uur. Het is maar even gezegd. Eh, uh, Onno. Ja. Uh, zat, me. zat jij wel eens bij je vader achterop? Of? Op, uh, ja, zeker. Op, ja, ja, ja, ja, toen een klein binkie was natuurlijk. Ja. En dan... Uh, als hij vakantie had... En, uh, ja, we deden altijd uitjes gewoon uh, weet, ja. wel door Nederland heen. Niet ja. naar het buitenland. Ja. Dus, uh, maar dan uh, ging ik wel eens bij vader achterop. Of ja. bij moeder. Of, ja. En dan gingen we naar Zandvoort aan zee. Ja, ja want voor de luisteraars die nou helemaal niet snappen waar ik het over heb. Nee. Eh, Orno ah. heeft een plaat aangevraagd van Paul van Vliet. Ja, vanwege ja. natuurlijk ook de, dat we net de conference draaiden. En is, ja. uh, niet alleen de conferences zijn achter, echt wel leuk van uh, Paul van Vliet. Maar ook zijn liedjes uh, zijn uh, ja. heel mooi. Veilig, en heel veilig achterop. En, daar, en daarom vroeg ik of jij wel eens achterop zat bij vader. Jazeker. Nou, ik ja. ook hoor. Ik ook. Ah. Ja, op zo'n hard zitje. Ik had dat zo van moeder hoor. Ja, ik ja. Heb, ben zelf wel eens een keer met mijn benen dus de spaken, spaken gekomen. Ja, ja, ja, ja. Soms loopt er wat spaken in je leven. Ja, ja, ja. Nou, nou. op jonge leeftijd al. Ja, heel jonge leeftijd al. We gaan uh, genieten van Paul van Vliet uh, met een van zijn mooie liedjes. Veilig achterop, vader op de fiets.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 ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn wankelige jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop bij vader op de fiets. Ja, ik kan me niet herinneren dat ik ooit applaus kreeg als ik bij mijn vader achter op de fiets Nee, nee, nee, dat kan ik me ook niet meer herinneren. Maar meestal op de terugweg uh, zat ik al aan het slapen. Oké, okay, oké. Okay. De hele dag natuurlijk op dat strand, dat zonnetje, de zee, weet je wel. Uh, ja. Schepje en een vormpje en bezig zijn met kastelenbouwen. Me, ja, ja. Je hebt het er nou over, maar ik kan me herinneren dat er, vroeger, dat er zomers waren dat je elk weekend ging je gewoon naar het strand. Is is het strand ja. de klok op gelijk zetten. Zet Tegenwoordig ja. moet je maar afwachten met het weer. Maar toen was dat kennelijk. Uh, ja. Uh. Gewoon, ja, maar het is, dat is net hetzelfde als uh, de winter. Wat is dit nou weer uh, voor een winter geweest? We hebben dan. Oh, vlak voor de kerst nog uh, sneeuw gehad. Ja. Maar dat heeft ook niet lang gelegen. Nee. Terwijl uh, in onze jeugd was het. Uh, dat zullen mijn uh, luisteraar ook weten. Wat, uh, van, wat de oudere leeftijd. Ja. Dat je zo uh, twee maanden sneeuw had. Ja sneeuwballen gooien, bouwen, maken... en noem maar op. En dat is allemaal niet meer. Het is allemaal niet meer. Nee. Schiet Schiet, schiet. schiet. helemaal vol. We gaan naar het land van verwarring toe. Het Land of Confusion. Van Genesis. van Genesis. En is dat Phil Collins of is het die andere? Uh, dit was al uh, Phil Collins, ja. ja want Genesis uh, die heeft... Uh, op een gegeven moment kwam in begin jaren tachtig... Ja. kwam uh, Phil Collins uh, erbij. Ja. En daar is dit uh, nummer uh, zeg maar van. We gaan naar de Land of Confusion. Yes. Confusion van Phil Collins. Is hij nog actief eigenlijk? Of uh, is hij helemaal retired, zeg maar? Voor zover ik weet wel, ja. ja. Dus hij doet niks meer in de muziek. Maar dan uh, gewoon, uh, hoe heet het, uh, uh, solo. Oké, oké. De Genesis, volgens mij, bestaan, uh, doet Genesis, nee, Genesis, hij Genesis is gestopt, hè, volgens ja, mij. Ja, tot uh, 2010, maar. geloof ik. Ja, uh, dacht, ik las. dacht dat hij zelf ook niet meer uh, actief was in de muziek. Ja, Ik kan me vergissen, hoor. To het geldt nee. in ieder geval niet voor Sven. Sven die heeft een promofilmpje uh, gemaakt ergens live. En dat is van een mengtafel. Is het geluid afgehaald? En uh, het staat op Facebook. Uh, bij Sven Duif. En je kan. Uh, het klinkt zo. I feel me sexy when I dance. Oh, oh, oh, oh. Hey. I feel me sexy when I dance. Hey, hey. Hey, hey, hey. I feel me sexy when I dance. Oh, oh, oh, oh. I feel me sexy when I dance. There's hey. hey, hey, hey. nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Well, ain't nobody creeping on you, so you dance, dance. Dance, dance, come on, well, all those things I shouldn't do. But you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Can't Ja, mooi hè, dat, dat handklap ook live. <laughs> hey, ik heb het even opgezocht uh, ja. over uh, Phil Collins, ja. maar uh, ja half half, tenminste in die zin, uh, het staat uh, op Wikipedia, staat in een interview tijdens de Folk Awards uh, februari 2008, refereerde Collins nogmaals aan zijn, tussen haakjes, pensioen. Okay. Hij vertelt dat het enige wat hij wil op dit moment... is van zijn pensioen genieten... maar dat sommige mensen hem er telkens toe proberen over te halen... om weer voor het publiek te gaan spelen. Ja. Hij wil zijn tijd vooral nu gebruiken... om samen te zijn met zijn twee zoontjes en dochter Lily Collins... en om zijn hobby's golfen en zeilen te kunnen beoefenen. Muziek okay. uitbrengen of optredens geven... is vooralsnog verleden tijd voor hem. Dus ja, je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Ja. Je, je neemt kunt heel ja, Ik weet niet weet hoe, hoe nou? zijn financiën natuurlijk uh, ja, zijn. Dat, dat, meestal, dat, dat, meestal als het uh, een beetje minder wordt... Uh, hoppa. Hij, hij, hij, hij, hij, heeft mij, hij heeft mij nog niet gebeld voor een lening. Dus dat nee, nee, nee, Het <laughs> valt allemaal me mee mij. Hey, heb... nee, en voor mij heeft hij ook nog niet uh, gebeld om uh, foto's te maken tijdens het oh, concert. Dus nee, nee, nee. Hey, Orno. Uh, ja. uh, je hebt uh, een Carpenter Medley gevraagd. Maar nou, uh, ja. als je even meekijkt op het scherm, er staat nog, nog een paar op. Ja, nee, in ieder geval geen uh, Christmas uh, natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Nee, maar, je hebt... nee, maar het zijn al die nummers uh, van. Uh, je hebt een Oldies Medley. medley? En je hebt een Waggeraack Medley. Met, ik met... denk dat dat het mis is van van Bird en Hal David. Zo, maar maar dat zijn natuurlijk niet geen nummers van van hun. Dat uh, Nee, dat nou ja goed. Ze de bekende nummers. Nee, nee, van hun. Ik denk dat dat, dat wel de All Memory uh, medley, medley is. 1991. Ga, dan, ga ik, ja, dan, ik, eens, dan ga ik die even proberen. Wel. Dan komt die. Ja. Die, ik zie je nee schudden. <laughs> nee, komen de motoren voorbij. Ik denk, wat is <laughs> ah, dat, dat? maakt toch niet uit, joh? Dat is, nee, ja, Luisteraars maar, vinden het toch ook mooi. Ja, het eh, nee, nee, maakt maar, mij dat nou uit. Uh... Uh, uh, nee, we gaan gewoon even verder zoeken. Kijk, dit is die andere. <laughs> Klinkt dat. Yeah? Spray me. Go out okay. the going is good Knowing when to leave may be the smallest thing that anyone can learn Go I'm afraid my heart isn't very small. Fly while you still have your wings Knowing when to leave will never let you reach the point of no return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 When you fall in love, you only get lies and pain and sorrow, so, so for at least until tomorrow, tomorrow I'll never fall in love again, oh I'll never fall in love again If you see me walking down the street, and I start to cry each time we meet Walk on by, walk on by Just let me grieve in private, cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by. I just can't get over losing you, so if I should seem broken and blue. Walk on by. Walk on by. Foolish pride, that's all that I have left, so let me add. The tears and the sadness you gave me when you said goodbye. Walk on So long. I make a wrong and lose my way Do you know the way to San Jose? I'm going back to find some peace of mind in San Jose LA is a great big freeway Put a hundred down and buy a car In a week, maybe two, I'll make you a star Weeks turn into years, I quick the past And all the stars that never work Are parking cars and pumping gas Ja, Bert Becker, en Hal Davis. Wat hebben die mensen, of wat heeft die man... Nee, twee mensen waren dat. Ja. Bert Becker en Hal Davis. We hebben ze een hits geschreven. Hele veel hits, ja. ja, ja, ja. Ook en, uh, veel uh, nummers ook met... Uh, hoe heet het? Uh, onze grote vriend, mijn grote vriendin. Treint Joost. Treint Joost eraan. Oh nou, we hebben nog 29 seconden. Godziening. Uh, ja, oh, dan, moet ja, we moeten alleen... Dan, uh, dan van we al al gaat hij natuurlijk van de... Dus, luisteraars. Ja, ik moet de luisteraars nog even mededelen dat u straks niet het nieuws gaat horen. Dat ja, gaat u pas horen rond de klok van half drie weer. Ja. Uh, want ons systeem is een beetje van het uh, tijdspad af. En dat kan ja. wel hersteld worden, maar pas vanavond als onze technicus dat kan, kan aanpakken. Dus, dus uh, wat ons betreft, dank voor het luisteren. En tot de volgende keer, maar weer. Tot de volgende Dag. keer. Hoi.